Uur. Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. Meerdere landen bereiden zich voor op evacuaties uit Soedan. Nederlanders in het land worden gebeld met de vraag of ze mee willen met een toestel dat de overheid heeft geregeld. Het is nog niet duidelijk wanneer er een kans is het land te verlaten. Op dit moment is het volgens buitenlandse zaken nog te gevaarlijk. Onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Japan treffen ook voorbereidingen om landgenoten weg te halen. En ook vandaag wordt er weer gevochten tussen het Soedanese leger en de RSF-militie. De Landelijke Recherche heeft gisteren een neef van Ridouan Taghi gearresteerd. Dat melden verschillende media. Het gaat om de 29-jarige Anwar uit Utrecht. Er werd al verdacht van het leiden van een criminele organisatie van autodieven. Ook zou hij auto's geleverd hebben. Die zijn gebruikt voor de moord op Dirk Wiersum. Advocaat van kroongeduigen Nabil B. Er wordt nu ook verdacht van drugshandel. Op grond daarvan is hij nu gearresteerd. Gisteren werd Ridouan Taghi's advocaat Ines Weski ook al opgepakt. En zij wordt verdacht van deelname... Aan een criminele organisatie. Op de A2 in de buurt van Breukelen is vanochtend een touringcar in brand gevlogen op de vluchtstrook. Alle passagiers konden op tijd wegkomen. en zagen vanaf de andere kant van de vangrail. hoe de bus geheel uitbrandde. Uit voorzorg heeft de A2 in beide richtingen afgesloten. tussen Breukelen en Vinkenveen. Waardoor de touringcar in brand vloog is niet duidelijk. De Australische acteur Barry Humphries is overleden. Hij werd beroemd door zijn personage Dame Edna. Tientallen jaren lang speelde hij het alter ego... met haar lila kapsel en extravagante bril. In het tv-programma The Dame Edna Average Experience... sprak hij met beroemdheden, zoals Sean Connery en Cliff Richard. Humphries werd in Australië gezien als een van de grootste komieken ooit. Hij lag al enige tijd in het ziekenhuis, ze was 89 jaar weer, vanuit het zuiden trekt regen over. Daarvoor en daarna zijn er perioden met zon. Het is 13 graden in Zeeland tot 19 in Groningen. Vanavond geleidelijk wat opklaringen. Minima vannacht tussen 5 en 10 graden. Morgen eerst droog, dan later weer regen en dan gaat het op 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk bij Amsterdam, onder andere op de A5, Hoofddorp Amsterdam... voor de aansluiting met de A10. Daar sta je een kwartier in de file. Het komt door de drukte op de A10. De ring van Amsterdam staat helemaal vast. Tussen Watergraafsmeer en Slotervaart is de vertraging ongeveer een kwartier. Tussen Haarlem en Knapend Koenplein ook 25 minuten op onthoud. En ook op de ring Noord tussen Zeeburg en Knapend Koenplein een kwartier vertraging. Die files zijn te wijten aan wegwerkzaamheden op de verbindingsweg tussen de A10 en de A8.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 Are you ready? Are you ready to go? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Wij zijn er helemaal klaar voor, uh, toch Benno? Ja, wij wel. Uur 2 van uh, Zandvoort op zaterdag met aan het begin, Billy Ocean en Are You Ready To Go? Zeker wel, welkom terug. Het tweede uur met uh, Dani in de volgende onderwerpen. Oh, de volgende onderwerpen. Hier volgende, de volgende onderwerpen. Uh, uh, zeg het eens. Ron Brouwer van uh, Lauren Hardy, die gaat ons vertellen over de buitenoptreden van uh, de, de buitenpodia tijdens Koningsnacht. Je hebt Koningsnacht ook weer, geloof ik. Ja, dat is een raar Koningsnacht gehoor. is de nacht ervoor? Ja, de nacht ervoor. Nou. Maar tijdens Koningsnacht is het ook een groot feest, toch? Precies. Nou, in ieder geval, dat gaan we even met Ron goed kortsluiten. Dat we niet te vroeg of te laat zijn. En, dan de evenementagenda. En dan, dat is op het allerlaatste binnengekomen. Dat is ongelooflijk, dat is radio. Het snelste medium wat er bestaat, gaan we met Tobias bellen. Want, dames en heren, het is vandaag de dag van de onafhankelijke platenzaak. En als er iemand gek van platen is, dan is het onze eigen Rob Harms wel. En... Um... Dus we gaan eens eigenlijk bellen met Tobias. Hoe zit het eigenlijk met die platen? Het was destijds een dipje geweest, maar het is nu weer een opkomst. Zeker. Dus, zeker. Uh, de laatste stand van zaken, dat willen we natuurlijk graag weten. Uh, eens even kijken. Um, en natuurlijk Jan van der Leden. We willen weten hoe het gaat met het voetballen. Nou, net was het nog uh, 0 tegen 0. En we horen het zo dadelijk van Jan uh, of daar verandering in gekomen is, uh, Benno. Ja. Nou, nou, record day. We hebben een plaatje klaarstaan ja, op de Ja, Ja, laat ja. Horen. Laat we gaan. Even terug naar 1975. Hopelijk met de, de ruik, tijd. De tijd van uh, Radio Veronica. Weet oh, ja. je wel? Vanaf, ja, uh, ja. vanaf C nog uh, uitzenden, een illegale zender. En uh, enorm populair in Nederland. En het klonk ongeveer zo. de the swollen mass on concrete fields where grows no grass stumbles blindly on. Iron trees smother the air, but withering they stand and stare through eyes that neither know nor care where the grass is gone. Het is uh, vandaag uh, record store day, uh, Benno. Ja, zeker, En wij gaan er uh, zeker aandacht aan besteden straks nog uh, verderop. op ja. Met uh, Tobias uh, Osterhaus uh, gaan we praten. Hij heeft een uh, plaatszaak in uh, Haarlem. Eén van de weinige plaatszaken. Eén van platerzaak. de weinige ja, ja. En uh, straks meer inderdaad over het uh, vinyl. Wij draaiden vinyl trouwens. Ik hoorde een ruisje. Ja, ja, ja, ja, ja. een klein ruisje kan van uh, Veronica. 1975. hè? Ja, ja, ja. ja, 50 ja, jaar ja, oud, ja. Toen waren wij uh, nog heel, heel jong. Heel, heel, heel jong. jong. Ja, ja, ja. ja, ja. Benno, of, en, eh, Benno en, en, en, en Jan. En Jan ook. Ja, Jan, hoe oud was je in 1975? Toen was ik uh, 18. Oh, dat nou, was nou, al een heleboel. We gingen naar de mariniers, hè. Ging ik uh, dienst niet. Oh zeker. Ja? naar zeker. de mariniers. Oh, ja. uh, geen ruzie met jou krijgen, Jan. Nee. <laughs> Jan, the license to kill, hè. Hoe is ja. het daar uh, op het uh, veld, uh, Jan, op dit moment? Is, uh, 0 -0. Het is nog steeds 0-0. Het is eigenlijk een strijd op het middenveld. De achterhoeders doen het goed. Ook onze achterhoeden, zonder die Milan. Dus mag je nu achterin, dus met Dani. Die doen het allebei goed. We hebben wel twee kansjes gezien van AVJ. En we hebben een, een hele mooie kans gehad van, uh, van Jeffrey, die doorgelopen was vanaf het middenveld. En die schoot net voorlangs. Maar verder is het weer gelijk gelijkopgaande strijd. Oké, okay, nou de vorige keer hadden we een uh, scheidsrechter die niet echt uh, lekker vloot, uh, weet je nog? Ja. Hoe, hoe ja. is het uh, vandaag? Gaat het goed? Nee, absoluut niet. Weer <laughs> niet? Het is <laughs> weer zo'n heel raar fluitertje. Ja, jeetje. Die man die uh, ANVJ maakt twee keer eens en hij fluit, laat het twee keer gewoon weg. Hij blijft niet gewoon weg. Hij zegt, ja, het, het schijnt ook een nieuwe regel te zijn, dat uh, hoorden we ook net. Want als de bal van jouw eigen lichaam komt tegen je hand aan, dan is het geen eens meer. Het oh. schijnt een nieuwe regel te zijn. Okay. Dat werden wij net ook van de uh, toon gesteld. Ja, ze hebben sowieso uh, vreemde regels. Want uh, ja, een bekertje mag je niet het uh, veld in gooien, maar wel ballen ook, hè? Gewoon. Ex extra, extra ballen, die mag je wel gewoon het veld in gooien. Dan gebeurt er niks met de wedstrijd. Ja, dat ja, ja, ja, heel aparte regels dat. Maar dan is de verwarring wel compleet, natuurlijk. Als iedereen uh, echte de voetballen op het veld gooit, dan, uh, dan weet niemand meer waar die, uh, welke bal het de, wel, de echte bal is. Dus, uh, Precies. Zo is het. Vroeger vroeg in nee. heb ik het wel eens Oh Oh ja, Jan. was is een beetje ja. ondeugend. Ja, een beetje wel, ja. ja. <laughs> ja. Het schept wel enige je verwarring je krijgen, natuurlijk, hè. Ik moest proberen de wedstrijd naar je toe te trekken. Ja. <laughs> nou ja, dat is ook zo. Alles gebruiken, hoor. Ja. Alles. Cool, heilig, alles. Precies. Ja. Nou ja, we zijn bijna aan het einde van de eerste helft, neem ik aan, Jan. Is het nog steeds 0-0. Ja, 0 -0? Het is nu een blessure een aan onze kant. Daar oh jee. Op de grond. Wie? En wie? De eerste mensen van de tribune trekken trekken naar de kantine. Dus. Oh. Uh, die gaan lekker aan het bier. Oh, ja. Zeker, want het weer is nog steeds een beetje, beetje regenachtig. Maar iets minder dan net. Nou, het is droog hoor nu. Het nu, oké. Okay. Ja, ja, Nou ja, we spreken elkaar voor de tweede helft weer, Jan. Ik spreek je straks. Is goed, dankjewel goed, voor dan. dit moment. Oh. Tot straks. 0-0 nog steeds, trouwens, Benno. 0-0, oh, gelukkig. Ja. Ik heb een miljoen keer gehoord ik bij jou kwam, één na de andere kant. is genoteerd in de top 40. Deze van de Lost Frequencies en Back to You. We gaan uh, terug naar uh, Ron Drouwer, naar uh, de Haltestraat hebben we het uh, over Laurent en Hardy. Goedemiddag, Ron. Goedemiddag. Goedemiddag, fijn je weer in de uitzending te hebben. En als eerste ja, uh, nog uh, gefeliciteerd met uh, Van der hè, die mooie voetbalwedstrijd. Met AZ ja. ja. Ja, fantastisch, hè. Ja, jullie waren er live bij, hè. Ja, dat was een geweldig uh, gebeuren. Het was wel een trillerde hele avond, maar uh, het is goed afgelopen gelukkig. Zeker, zeker. En de mooie feesten in de afloop ook nog? Ja, natuurlijk. Dat, dat is fantastisch. Het in het stadion is geweldig dan, hè? Ja, als je wint wel natuurlijk, hè? En maar, volle bak. En uh, ja, de Europese wedstrijd is altijd leuk als je die wint. Maar Ron, uh, leg eens uit aan de luisteraars. Wat is jouw relatie tot uh, AZ? Uh, nou ja, ik, ik, ik ben sowieso in 1967 geboren, dus ze hebben de club opgericht uh, toen ik geboren werd. Ja, hoe is het mogelijk? En ik kom uit Zandam, dus uh, het is Alkmaar-Zaanstreek natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Eén en ja, is tweeën. Ja, ik ben ermee opgegroeid. Ja, ja. Ik weet niet beter. <laughs> en dan ben je in Zandvoort uiteindelijk terechtgekomen. Ja, ja. Maar, ja. Dat, uh, het lijkt bijna op elkaar toch, Zandam, Zandvoort. Ja, ja is dat zo. Ja, nou ja, en volgens vroeg... mij hebben we trouwens uh, in uh, Zandvoort nog uh, redelijk wat uh, AZ-fans. Ja, gelukkig wel, gelukkig wel. Maar er is van alles in, in, in Zandvoort, toch? Feyenoorders, uh, Ajax, PSV'ers. Je hebt ze allemaal, Spartanen. Dus uh, ze komen allemaal bij mij in de kroeg. Oh, dat weer wel. Het kan gelukkig allemaal bij elkaar. Ja, geweldig, geweldig. En over jouw kroeg gesproken, uh, Annex Eetcafé, is het toch, Ron? Dit uh... weekend, ja, kijk, lekker. Oh, uh, in jou, het weekend. Een, hap, een hapje bij de borrel, hè. Ja, borrel. oh, een hapje bij de borrel. Maar goed, we gaan naar de Koningsdag natuurlijk, of Koningsnacht. Wat, wat is jouw programma? Uh, nou, ons programma, we beginnen sowieso uh, Koningsnacht natuurlijk. Hebben we hebben het podium buiten staan uh, met een hele goede coverband, uh, Crush. Die hebben we al een paar keer uh, gehad en die, die zijn fantastisch in de top 2000 nummers en uh, geweldig, goede zanger en zangeres en uh, ja, top. Hoe laat begin is, uh, uh, ze beginnen ze? We beginnen om 8 uur en uh, de band zal om half 9, 9 uur beginnen denk ik. Ja. En dan uh, tot 12 uur. Okay. Dus, uh, en uh, tussentijds uh, als, uh, als ze nog niet begonnen zijn en uh, tussendoor in de pauzes uh, hebben we party Noppie. Partie Noppie, geweldig gedaan. Dus uh, ja, Partie Noppie, die, die gaat de boel ook opzwepen, natuurlijk. En ja. die is er altijd bij. DJ, neem ik op. aan. Ja, ja, Noppie. Ja, ja Noppijners. Hm. Ja, helemaal goed. Ja. Dus. En, en Ron, ja, ik weet niet of je over de, over de buren mag spreken. Maar wat gaan die doen, de buren? Uh, met Koningsnachten uh, heb ik niks vernomen voor de rest. Okay. Dus, uh, alleen, uh, ja, Tommy, je hebt een DJ binnen. Tommy, maar Tommy, dat heb je, dat heb je, dat heb je Café uh, anders. anders. Oh ja, oké. Okay. Dus, maar ja, dat heb je elke uh, weekend natuurlijk, dus dat, maar dat, dat, dat uh, heb je ook aangekondigd op Koningsnacht, dus dat is leuk. Ja, ja. En Koningsdag zelf, en, ga je dan nog dan iets uh, bijzonders doen, anders doen? Wat, wat zeg je? Op Koningsdag zelf? Ja, Koningsdag hebben we ook het podium nog steeds staan natuurlijk. Ja. En dan uh, en, uh, vanaf drie uur gaan we knallen met uh, gezellige muziek. Oh ja. En, uh, en om een uur of vier, half vijf, misschien uh, iets later, uh, komt uh, Van Kessel live optreden. Ook uh, de, de Zandvoortse band natuurlijk. Hè. Geweldig, iedereen, bij iedereen bekend denk ik. Ja. ja, Patrick. Leuk. Ja, Patrick Van Kessel met, met zijn mannen. Oké. Okay. Dus, uh, dus ja, die gaat ook weer knallen. En uh, ja, dat uh, wordt weer een groot feest. Ja. Zegron, uh, uh, horecaondernemers in Zandvoort die leven in mijn beleving een beetje We gaan van, van, van feest-evenement uh, naar feest-evenement. Klopt dat? Nou, we hebben ook gewoon leven. Ja, ja, ja. ja. Maar gewoon qua bedrijfsvoering bedoel ik? Uh... Nou, nee. Je, je, wat, wat, dat zijn eigenlijk de extraatjes. Hè? Je, je normale bedrijfsvoering moet goed zijn natuurlijk. Daar moet je eigenlijk je geld mee verdienen. Ja, ja, ja. ja. En, en uh, kijk, dit soort dingen zijn ook al risico's. Kijk, als het uh, regende uit de valt, dan hoor uh, je het ook niet vrolijk van de kosten nee. die je gemaakt hebt. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, het zijn, die evenementen zijn hartstikke leuk. Dat doe je ook om, om, je, om je bezoekers uh, te Maken. Ja. Maar er zit altijd ook een hoop kosten en uh, geregeld bij. Ook uh, vergunningen aanvragen, en dat soort dingen. Dat nee. is niet makkelijk, allemaal. Nee, dat snap ik. En, maar hoeveel plezier beleef je er zelf dan nog aan, aan zo'n Koningsnacht, Koningsdag? Nou, als jij iedereen ziet genieten, dan, dan, dan, dan, dan geniet je zelf ook natuurlijk. Hè. Ja, ja. Oké. Okay, nou, en als de, de kastje nog rinkelt, dan is het helemaal fantastisch, ja, natuurlijk. Ja, ja, precies. Ja, <laughs> ja. Nou, als je, je je kosten eruit hebt, is dat zou heel fijn ja, zijn. dat, dat is, belang, is belangrijk. Ja, ja, ja, precies. Want uh, als het geld gaat kosten, dan... Uh, ja, dat is niet leuk, natuurlijk. Nee, dat, nee, Het uh, nee. gebeurt ook wel eens, maar dat is niet leuk. Nee, nee, precies. Oké, okay, nou, uh, dus uh, konings, uh, de avond voor Koningsdag uh, is het van 8 tot 12, als ik je ja. goed heb begrepen. En dan Koningsdag vanaf 3 uur middags tot... Ja. Tot uh, weer middernacht? Uh, nou, wij stoppen meestal iets eerder. Maar uh, bij uh, Vier en Anders en Zin uh, gaan ze meestal iets langer door met uh, artiesten. Ja, ja. En uh, bij het Wapen is ook nog een uh, artiestengala. Dus, uh, Doe maar. Ja. Genoeg te beleven dus in genoeg, genoeg, ja, precies. Ja, ja, ja dus, uh, geweldig, geweldig. Nou, dan wens ik jullie een hele fijne Koningsnacht en Koningsdag, Ron. En, uh, Robert, Robert... Nee, we gaan uh, Van Kessel even draaien natuurlijk. Oh, ja, hè? Ja, ja. Ja, ja, ja. Altijd gezellig om in de stemming te komen. Altijd gezellig. ja. De, de parel aan de zee, hè? de single met uh, onder meer uh, Johnny Kruikhoop. Oh, die ja. eigenlijk vanmorgen bij ons in de uitzending zou zitten. Maar ja, er, eigenlijk wel. Ja, Door omstandigheden is dat uh, helaas niet uh, doorgegaan. Dat is jammer. Dat ja. is zeker jammer. Nou, heel ja. veel plezier uh, de komende week, uh, Ron. En ja, dankjewel ja. voor je tijd. Ja. Jullie ook, hè. En uh, iedereen is welkom. We, oh, gaan, okay. we gaan er weer een feestje van maken. En uh, klokslag drie uur liggen we voor de deur. <laughs> Oké. <Okay. laughs> dankjewel, Ron. <laughs> Oké. Okay. Jullie ook bedankt. Hoi. Hoi. hoi. hoi. hoi.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 Ik hou van jou op Sampoort, waarom aan de zee? Het was een lange strijd, een mooie strijd, een heftige strijd. Het grootste is de Piet en wereld. En we hebben een winnaar: ja, Sampoort. hebben tuurlijk een winnaar: Sampoort is de winnaar, mooie min. Ik huppel door het dorp, dansen ongoed. Ik zeg iemand gedag. Ik weet iets zit mijn bloed Hoort is in het woord. Hier is het allemaal We delen dat gevoel Hier spreekt het hart Zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik blijf even, even gewoon hier, als je niet in vindt. Blijf jij maar liggen. Dan ga ik even twee haar inhalen. Moet je eruitjes mee? Ja, ik moet Change your heart. Look around you. Change your heart It will astound you And I need your loving Like the sun Het sloot wel een beetje aan uh, bij het uh, gesprek wat we net hadden, Benno. Ja. Everybody's gotta learn sometimes. Ja, inderdaad. Yo, de, nou ditmaal niet uh, de gouden oude uitvoering van de Gorgies... maar wel uh, deze van uh, Beck. Ook leuk uh, om te draaien zo op de zaterdagmiddag. Zeker. En, uh, het is uh, half vier geweest. Gaan we evenementjes doen? Uh, ja, ik ga even wat evenementen met jullie doornemen. Voor de tiende keer zijn er honderden kunstwerken van kinderen... in het Tijlers Museum te Haarlem. En dat is sinds afgelopen woensdag... Fantasieplaneten, vogels, muziekinstrumenten, dinosaurussen of leesplankjes. De afgelopen tien jaar is de wand van het tuinzaal in het tijdens museum versierd geweest met een overdaad aan thematische creaties van basisschoolleerlingen. Uit Haarlem en omstreken misschien dus ook wel uit Zandvoort. Het tuinwandproject, zoals het heet, beleef dit jaar zijn tiende editie. Speciaal voor de jubileum zijn de kunstwerken deze keer opgehangen in de gang naar de tentoonstellingszaal. Woensdag vond de onthulling plaats van het letterbak. Nou, dat is wel iets leuks voor uh, Wirtbeuten. Het Reuzenrariteiten letterbak. Ik denk niet eens dat hij het accepteert. Of Scrabble natuurlijk, zoals we dat vroeger speelden. Er bestaan uit honderden doosjes... door dertig leerlingen van drie scholen uit Haarlem-Schalkwijk. Een leerling van de Brondanus die, uh, die, die vond eigenlijk... dit is de mooiste dag van mijn leven tijdens de onthulling. Dan gaan we naar muziek. Het Nederlands Blazers Ensemble haalt het Jama... Uh, Jamaiki, nou, hoe spreek je dat uit... Uh, nou ja, reggae-muziek naar Nederland. Oké. Okay. En, en met reggae-fenomenen als Kidus en Queen Omega. Ken je dat? Nee. Geen ik idee. Ik Geen idee. Nee. Nou, het gaat allemaal om... Uh, even kijken. Vanaf 5 mei begint het uh, met een voorstelling door heel Nederland. Ze reizen dus door heel Nederland met reggae-fenomenen als Kindes. En uh, even kijken... Uh, het er dat gebeurt omdat in februari van dit jaar... reisde het uh, Nederlands Blazers Ensemble met hun Made in Jamaica Tour... af naar dit prachtige eiland om contact te leggen... en muziek te maken met de lokale beroemde muzikanten. Ook gaven ze daar verschillende workshops aan jong opkomend talent. Nou, en dat is dus uh, tot deze tour is dat gekomen... En wil je ze zien, het uh, Nederlands uh, blazersensemble ensemble samen met de Jamaicaanse artiesten... dan kan dat 6 mei in de Phil, zoals we dat uh, tegenwoordig noemen. Beter, ja. beter. En uh, wat zeg je? Dat is beter, de Phil. De Phil, ja, veel beter. Uh, 6 mei in Harlem. Dan hebben we nog een Blues Night in Harlem. Dat is, duurt nog wel even, maar zet het alvast in je agenda. Want het is maar eenmalig, heb ik begrepen. Blues en rootsmuziek zijn weer terug in het patronaat. En daar kunnen we onze Jaap Koper wel naartoe sturen, want die woont daar zo'n beetje. Uh, even kijken, want het Haamse Blues Club en de Patronaat bundelen hun krachten voor een nieuw onvergetelijk en hopelijk jaarlijks terugkerend, ja, jaarlijks, Blues Evenement in Haarlem. Uh, hebben we dat eigenlijk al gezond wordt Blues Evenementen? Hmm, nee, het, het hangt een beetje tegen de jazz aan. Hè. Dus, ja, ja, ja. ja, dat hebben we wel gehad. Mooie jazz, ja, ja, ja. jazzfestival wel. Maar jazzfestival. Ja, echt... Nou, daar hoor je ook meestal wel een beetje blues. Uh, Oké, okay. een zeg maar. nou, echte blues. Rauwe, rauwe blues is heel mooi om te horen. Nou, deze editie is, uh, komen twee internationale top acts. En dat is uh, Steve West. Uh, hij heet West, uh, hij is Steve Westen, heet hij uit uh, uh, Engeland. En, uh, en dat is een, uh, deze beste man die speelt mondharmonica. Uh, en dat is uh, geweldig natuurlijk als je dat in de blues sfeer gaat horen. En een andere meneer die, uh, waarvan ik de naam niet kan uitspreken... die komt ook, uh, maar die komt helemaal uit New York naar Harlem toe. Wow, en die andere ja, uit, uh, uit, uit Engeland. Ja, uit Londen. En dat gaat allemaal gebeuren, dames en heren... op zaterdag 17 juni in de Patronaat Kleine zaal. Acht uur begint het. En kijk even op haarlembluesnight.nl. Dan als laatste. Eh, dat is wat vanochtend binnenkwam als persbericht. Daar zijn we dol op. En dat is in het kader van haar 25-jarige jubileum, jubileum... doopt Edcilia eh, Rombly vandaag in het Beatrix-paviljoen van Keukenhof. Een orchidee en die heet Antura Rombli. En deze rijk bloeiende uh, orchidee is uh, van de veredelde, uh, veredelaar Antura in Blijswijk. Is uh, onderscheidend ten opzichte van andere bestaande soorten. Vanwege haar prachtige rode bloemen met vaniljetonen aan de randen. Nou ja, enzovoorts, enzovoorts. Ja, dan krijg je weer zo'n opzomming erop van allerlei uh, superlatieven... waar we ons natuurlijk niet mee bezig gaan houden. Dat is gewoon een mooie bloem. En verder zijn we er klaar mee. Maar wat vindt uh, uh, etsylia er zelf van? Nou, die, die vindt Orchideeën mooi en toch iets krachtigs. Om te hebben. Ze passen overal bij en bij iedereen een veelzijdige bloem. Ik ben vereerd en trots, zo zegt ze. Wie kun je nou niet blij maken met een bloemetje? En dan is deze prachtige plant ook nog eens naar mij vernoemd. Helemaal fantastisch. We are a match, zegt Cecilia. Uh, oh, yeah, Cecilia, Ja. Nou, uh, wil je dat allemaal zien? Dan kan dat natuurlijk. De keukenhof is nog geopend tot 14 mei van dit jaar. En dan gaat hij dicht... Oké, okay, ja, en Chile, ja, die Ed had uh, in uh, 1998. Uh voor Nederland meegedaan aan het Songfestival. Oké. Okay. En toen zijn we vierde geworden. Dus dat is helemaal niet, uh, niet verkeerd. Dit jaar wordt het niks. Die uh, uh, Jaren daarvoor hadden we echt uh, geprutsen uh, afgeleverd. <lacht> en, uh, en nu weer. Toen Uiteindelijk, uh, jeetje, nou, daar hebben we het niet eens over. <lacht> hè? Dat kattengejank. Uh, <lacht> <Okay>. daar, <lacht> daar laten we ons uh, niet over uit uh, nee, verder. Nee, nee, maar ja uh, had een lekker nummer in uh, 1998. Vierde plek met uh, hemel en aarde. En, uh, die gaan we uiteraard eventjes uh, draaien... En daarna gaan we gewoon uh, non-stop door, uh, Benno, met uh, Steve uh, West, Westen. En dan uh, draaien we ook een uh, plaat van hem, uh, weet je wel? Die oh, ja, uh, bluesartief. Ja ja, ja, ja, geweldig. kerst. Nederland was cool en kil en dan vooral het weer. De wind die lacht nooit stil, mijn liefdesleven des te meer. Wat ik in jouw ogen las, ontstak bij mij het vuur. Ze wordt nooit... Het was een Een mooie vierde plek in uh, 1998 met deze Nederlandstalige geplaatst. En als je dat categorie dan verdient, daar hoort. Nou, wat een verschil zeg, ongelooflijk! Hier is trouwens uh, Steve West Weston. Komt hij ja, aan, lekkere blues? Dus op de zaterdagmiddag bij CFM. Je hoort de Steve West-Weston en Be My Guest. Ja, we hebben al een vinylplaat gedraaid van Veronica. Hè? Die heb je eerder gehoord. Straks gaan we nog veel meer vinyl draaien, want het is vandaag Record Store Day. Dus ja, deze dag 22 april staat een beetje in het teken van de vinylplaten. En vinyl wordt steeds weer populairder en ja, ikzelf heb, heb daar ook aan, aan, inmiddels in mijn camera meegewerkt. Er staat weer een uh, oude draaitafel en uh, we kunnen weer genieten van uh, de vinylsingles En het is gewoon uh, magisch om dat uh, ronddraaiende schijfje te zien. Nou, uh, wij gaan even contact op proberen te nemen met een uh, platenzaak in uh, Haarlem. Want we willen uiteraard alles weten van... Uh, hoe gaat het nu met de verkoop van uh, vinyl in uh, Haarlem en omgeving, uh, Benno? Ja, en daarvoor hebben we aan de telefoon Amos. Uh, en uh, Goedemiddag, Amos. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Nou, welkom in de uitzending. Het is allemaal een beetje uh, uh, snel, snel, snel gegaan. Maar uh, dat maakt niet uit. We gaan eens even praten over die uh, de LP's, de singles. Worden er eigenlijk nog singletjes gemaakt tegenwoordig... Uh, Singletjes, absoluut. Ja, ja, ja, ik lees wel eens wat over LP's, maar ook singles worden nog geperst. Oh, reken maar, ja, absoluut. En uh, van, uh, is dat eigenlijk voor alle artiesten? Of uh, hoe, hoe gaat dat dan tegenwoordig? Nou ja, er wordt onder andere in Haarlem heel veel gedrukt. Hè. En oh ja? Voor, voor, voor nieuwe artiesten, maar ook uh, uh, nou ja, heel veel herdrukken van oude artiesten. En er worden tegenwoordig ook wel weer uh, singles uitgebracht van, uh, van uh, live-opnames en zo. Ja hoor, er wordt uh, absoluut heel veel gedrukt. Ja, dat drukken in Haarlem, dat is toch van de oude Sony-fabriek? Ja, ja. De... de, de Record Company en die, uh, die hebben, uh, uh, ja, uh, ik, ik, ik kan daar niet zo heel veel over vertellen, vreem ik. De... Maar, maar goed, even naar de onafhankelijke platenzaak. Um, zijn er dan blijkbaar ook platenzaken, jullie zijn een onafhankelijke platenzaak, neem ik aan. Mm -hmm. uh, dus je brengt uit wat je leuk vindt. Wij brengen geen muziek uit zelf, nee. Nee, nee, maar ik bedoel, je verkoopt eigenlijk de LP's en de singles... die uh, nou, natuurlijk aangeboden worden, denk ik, door de, door de platenmaatschappijen. Ja, nou ja, we, we kopen heel veel nieuw in en we kopen heel veel uh, tweedehands. Dus we hebben natuurlijk onze eigen kanalen... Oké, okay, ook tweedehands. <laughs> Ja, ook wel tweedehands. We hebben heel veel nieuw vinyl, we hebben heel veel tweedehands uh, vinyl. Maar ja, dit is de dag van de onafhankelijke platenzaken, dus dat is, dat, wordt, uh, dat is allemaal een beetje gemarkt uh, door de record store uh, Day. Ja. Uh, maar er zijn heel veel platenzaken die daar, die daar zelf ook rugbaarheid aan geven. En uh, weet je, het is voor ons uh, een beetje... Ja, we hebben heel veel ook in die only uh, releases, dus nu uh, Cracker Island van de Gorillaz bijvoorbeeld, op uh, gekleurd vinyl. Ja. En, uh, dit jaar was er bijvoorbeeld heel veel vraag naar K3, uh, naar het nieuwe album van K3 op gekeurd funiel. ...die hadden wij niet in huis. Nou ja, die had ik op zich wel in huis willen hebben... ...maar het is altijd een beetje gok wat, wat gaat lopen. Ja, ja. En het is een heel trendgerelateerd wat dat betreft... ...maar het is, het, is niet, uh, het is eigenlijk niet te doen voor platenzaken... Om, ...en zeker niet voor de kleintjes om op de trend te gaan zitten. En ik denk dat dat ook niet is wat, wat platenzaken moeten gaan doen. Het is, uh, voor kleine platenzaken is het gewoon voornamelijk zaak om... Uh, nou, een beetje ziel uh, aan zo'n zaak te geven en ja. niet op de trend te gaan zitten en gewoon te, te doen waar je zelf in gelooft en uh, kijk we hebben heel veel Frans talig en we hebben Clubhouse en dat zijn allemaal genres die niet per se uh, super populair zijn, maar wel gewoon voor, voor sommige mensen heel veel betekenen en dat is uiteindelijk wat aan, aan, aan platenzaken ziel geeft en wat, wat ook de kleintjes onderscheidt uh, van, de, van, de, van de wat grotere platenzaken die eigenlijk veel meer op de trend zitten en eigenlijk veel meer uh, nou ja uh, commercieel denken in die zin. Uh, wij denken natuurlijk ook commercieel en we hebben braaf gewoon wat er noodzakelijk is. Ja. Maar wat er wat ja, er, wat er, wat er, wat er ja uiteindelijk ook voor, voor klanten leuk is, is om de pareltjes te vinden ja, ja. Uh, en een beetje te gaan scrollen en dat tegen te komen waar je überhaupt nog niet over na had gedacht. En zo hebben we ook uh, Bollywood gehad bijvoorbeeld. Oh ja, ja, ja. de Indische, Indische muziek. Uh... Ziek, ja ja. En, en, en, en ja dat verkocht een hele periode niet totdat wij op een gegeven moment uh, een, uh, een een klant hadden die die de hele bak heeft leeggekocht. Ja, dus dat, <lacht> dat, ja nou ja dat soort Wees dingen. Welkom. Ja. Ja. Ja. Nee, dat is, dat is altijd welkom te zien. Maar nee, dat is, dat, dat, dat, dat is uiteindelijk wat een de, wat de zaak een beetje ziel geeft. En dat is wat het ook leuk maakt. Weet ja. je wel. En, en zeg Amos, uh, hoe komt het eigenlijk dat de platen en de, de LP's en de singles weer zo'n zo vrucht heeft genomen? Waarom, waarom zijn de mensen, waarom is die vraag zo gegroeid eigenlijk naar LP's en singles? Ja, ik denk dat mensen sowieso een beetje op zoek zijn naar een iets meer analoge wereld. Uh, oh ja? Dat speelt zich af op het internet. En ik heb... Nou weet je, wij hebben natuurlijk altijd de vaste klanten gehad. We hebben altijd gewoon de jazzmannen gehad. En dat zijn de vijftigers en de zestigers die ja. eigenlijk altijd al in de platen zaten. En die zitten nog steeds in de platen. En die komen er ook nooit van af, zeg maar. Maar die, even voor de duidelijkheid, Amos. Dus eigenlijk de, de, de jazzliefhebbers, die he, hebben eigenlijk de LP's nooit uh, verlaten eigenlijk. Die, die... Nee, precies. Okay. Nee, precies. Ja, nee ik denk dat er heel veel mensen zijn die de plaat überhaupt nooit verlaten hebben. Ook, ook de klassieke muziek, is, heeft die altijd ook vastgehouden aan de, aan de LP's? Ja, ja, er zijn wel puristen in de klassieke muziek ook, die, die inderdaad speciaal naar vinyl op zoek gaan en ook naar hele speciale uitgaves enzovoort. Wij zetten niet zo in op de klassieke muziek, uh, wij zetten veel meer in op uh, 50, 60, 70, 80, 90, nu, rock enzovoort, zo, ja. uh, hip-hop enzovoort. En jazz. En jazz, dus ja, uiteraard. Ja. Nu hadden we het ja. net over uh, blues in de uitzending. Uh, en, uh, hoe zit dat? Want we krijgen natuurlijk weer een blues night in de regio. En, uh, uh, dus uh, verkoop je dat ook? He hebben jullie dat ook in je collectie? Reken maar dat wij blues hebben. Ja. Oh. oké. Okay. <laughs> ja. Geweldig. En uh, hebben jullie net zoals vroeger, hè? dan had je allemaal draaitafeltjes in de zaken. En dan met een koptelefoon. Kan je dat bij jullie ook eens, uh, doen eigenlijk? Dus bestaat dat nog steeds? Dat je ja, nou, kan eens ja. wel luisteren? Nou, ik zet heel vaak iemand gewoon uh, achter, achter ons bureau uh, uh, bij de, bij de, bij de pick-up. Uh, nou, nou is net op dit moment onze pick-up stuk, dus ik moet oh. daarmee... Uh, <laughs> ik, uh, Even vervangen. Ja, daar of repareren. We, ja. Ja. <laughs> nou, geweldig. En uh, gaan jullie zelf nog iets doen met aan deze, om deze dag te vieren van de onafhankelijke platenzaak? Nou, wij zijn eigenlijk gewoon een stiekem een beetje free rider, hoor. We zijn altijd blij, blij met de aandacht en, uh, en, en blij met dat mensen gewoon weer eventjes ge, een, een reminder hebben van uh, dat de platenzaak bestaat. Ja. Kijk, wij zitten in een in een concept store en we hebben vroeger wel live muziek gedaan. Maar het okay. punt is dat wij met andere, andere zaken daar ook zitten. En we zouden heel graag uh, een heavy metal band uh, neerzetten ja. <laughs> om, om, om de andere, andere zaken in de concept store uh, te plagen. Ja. Maar dat gaat eigenlijk niet. Hè. Dus de, de, setting is er, de setting is er voor, voor ons gewoon minder naar. Uh, we hebben wel eens een DJ gehad. Maar dat... dat ja, we nee, dat kwart het niet. Uh. Waar kunnen de meesten jullie vinden dan in Haarlem? We zitten in de Raakshallen. Uh, dat is uh, de Drossenstraat. En dat is tegenover Bakkerij Vink. Uh, als je zeg maar... Uh, de Jopenkerk hebt. Jopenkerk, ja, als je, als je, daar dat weten we genoeg, uh, Amos. Ja. <laughs> de Jopenkerk, ja, die, ja, die kennen we zeker. Die kent iedereen. Die uh, die ja. okay. ja, ja. Dus in de buurt van de Jopenkerk en achter het uh, gemeentehuis van, van Haarlem... daar is een heel leuk, intiem buurtje. En daar kunnen, jullie, uh, kunnen we jullie vinden voor een, de beste en de mooiste platen. Want uh, heb jij nog een beetje concurrentie in Haarlem eigenlijk? Nou, we hebben nooit, we hebben nooit concurrentie. Oh. We hebben altijd conculega's, zullen we Oh, oké, oké. Okay, okay, okay. de, de, de, de Sounds is in Haarlem eigenlijk onze, onze echte conculega. En ik zou niet zeggen dat wij echt concurrenten zijn. Want er zijn heel veel mensen die gewoon een dagje platen gaan doen. En die gaan of eerst naar, naar Tobi Viniel en dan naar de Sounds. Of eerst naar de Sounds en dan naar Tobi Viniel. Ja, ja, ja. En heel ja, veel ja. mensen die gewoon een dagje, een dagje Haarlem doen. En dan de platenzaken afgaan. Dus dat, nee, echt, echt concurrenten zijn wij daarin, denk ik niet. Wat leuk, een dagje platen. Dat is heel wat anders. Iets voor jou, Rob. Wij hebben geen platenzaak nee. meer uh, in Zandvoort. Nee, dat ga je naar halen, maar dan ga dus, uh, je daar dagje platen uh, doen. Een tweede filiaal, uh, zit dat er nog in voor jullie of niet? <laughs> nou, wij waren net zo independent. Uh, en, uh, en, en, nee, wij zijn, wij zijn niet van een franchise uh, organisatie of zo. We zijn helemaal uh, op ons eentje en dan zouden, we, dan zouden we weer een franchise worden, toch? We moeten, we moeten klein blijven, toch? Ja, sowieso. het leuk. Het moet overzichtelijk blijven. Precies, precies. Goed, Amos. Ik bedank je hartelijk voor het uh, toch even een bijdrage te leveren aan deze uitzending. Uh, het was allemaal uh, ad hoc, maar dat geeft. En kraakvrij? Het is één kraakvrij. En, <laughs> en Rob, die gaat vast nog wel een, een singeltje draaien met een klein ruisje erin, want daar zijn we ook dol op. Een uh, heel goed weekend. Ben benieuwd. En een fijne dag verder. Ja, jullie ook. Oké, okay, dankjewel. dankjewel. Hoi, hoi. Ja, we gaan uh, met die single, uh, Benno, gaan ja. we terug naar 1982. Zo. Ja, dat is een hele tijd geleden ook alweer, uh, zeg maar. Niet zo oud als de vorige, hè, van uh, Veronica, 75. Ja. Maar uh, 82. toen uh, werd uh, deze single uitgebracht van uh, David Christie. Oké. Okay. En Saddle Up. En nou, die gaan we als de ik. laatste plaat draaien voor uh, vier uur. En daarna na vieren meteen naar het voetbalveld. Want ja, ja, ja. Uh, uiteraard willen we van Jan van der Leden weten hoe het uh, met de wedstrijd uh, gaat tegen AMVJ. En toen uh, Jan uh, straks uh, verliet, was het uh, 0 tegen 0. Maar er kan wel het een en ander gebeurd zijn. Zeker. Zeker weten. Ben nou, ben nou, hier zie je de single plaats. Settle up, David Christie. Beetje kraak erbij. Dat Lekker, wordt gewoon... Lekker.